Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De nieuwe coronavariant is ook in Nederland opgedoken. En dat is geen grote verrassing. Maar Afgelopen vrijdag kwamen er twee vliegtuigen uit Zuid-Afrika aan. Net nadat in dat land de extra besmettelijke Omicron-variant was gevonden. Nu blijkt dat in ieder geval 13 passagiers ermee besmet zijn. Minister De Jonge zei net dat hij zich zorgen maakt, maar dat er ook nog veel vragen zijn. Namelijk gaat het hier over een variant die ook ziekmakender is... En gaat het over een variant waarvoor onze vaccins eigenlijk wel werken. Dat zal de komende weken moeten blijken. Dus ja, we maken ons zorgen, maar hoeveel zorgen we ons moeten maken, dat zal de komende weken moeten blijken. In Utrecht zijn vannacht vier mensen gewond geraakt bij een zwaar ongeluk. De bestuurder van een auto verloor de macht over het stuur, knalde tegen een gebouw aan en sloeg over de kop. Die auto kwam tientallen meters verderop op zijn dak terecht. Volgens de politie is het een wonder dat alle inzittenden het hebben overleefd.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 En een kat uit Groningen heeft er nogal een avontuur op zitten. Jimmy van 15 klom op een binnenvaartschip. De schipper had dat wel gezien, maar dacht dat de kat alweer van boord was gegaan. En dat bleek niet zo te zijn. Toen het schip al lang en breed was uitgevaren, stond het diertje ineens op het dek. Klatsen, kletsnat en wel. De schipper heeft hem afgedroogd en voor de kachel neergezet. Het was vervolgens wel even een ritje voor de eigenaar van Jimmy. Die moest de kat vanuit Groningen helemaal ophalen in Zeeland. Het weer trekken buien over met wat hagel of natte sneeuw en een graadje of vijf. Komende nacht opklaringen, dan kan het licht vriezen. Morgen periode met zon, maar ook weer kans op winterse buien. En dan een graad of zes. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door een ongeluk op de A10 Noord bij Amsterdam, bij de Koentunnel. Je hebt daar een kwartier vertraging en er is één rijstrook dicht. Het verkeer richting Rotterdam en Den Haag heeft daar last van... Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam heb je 10 minuten vertraging tussen naar de West en Muiden. Dat heeft te maken met de wegwerkzaamheden, want de A9 is dit weekend dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Wow. Het is zondagmiddag, even na twee uur Zandvoort. Een hele goede middag. We zijn er weer hoor. CFM met Zandvoort op zondag. Even na twee uur een graadje of vier buiten. Dus uh, lekker binnen blijven en uh, radio luisteren. Drie uur lang dit uh, radioprogramma vanuit uh, de studio. Vanuit een uh, lekkere, warme studio trouwens. Ja, ja. Goedemiddag, uh, Alves-Jan. Goedemiddag, Rob. Ja, ik ben zeer erkentelijk dat je de verwarming een beetje aangezet hebt. Ja, toch he? wel. Hè? Dat scheelt ja. een klein beetje. Toch wel zo geriefelijk. Dat bedoel ik. En <laughs> ja. dat voor drie uur lang. Dus. Ja, heel, zeker. Heel nee, we zijn er helemaal klaar voor. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen? Ja, uh, beste kijkers en luisteraars niet te vergeten. Uh, ja, we gaan deze Zandvoort op zondag... We hebben natuurlijk onze vaste items, zoals er is een om half vier de evenementenagenda. Ja, het wordt een wat korte evenementenagenda, nog korter als gisteren. Want ja, vele, or, vele organisaties en stichtingen uh, met evenementen... moeten de zaak natuurlijk weer even heroverwegen. Van uh, wat gaan we wel doen, wat gaan we niet doen, wat kunnen we nog doen... Wat de komende drie weken, of moeten we het gewoon drie weken uitstellen. Daarover meer rond de klok van half vier. Nou, het weerbericht, ja, we gaan uh, richting uh, de kou, hè... En, uh, het is al elders in Nederland het is al een paar keer wit geweest. Maar nou, we hebben Hagel gehad hè, van de week. Ja. Dus uh, hoe dat eruit gaat zien de komende dagen hier in Zandvoort, speciaal voor Zandvoort, dat hoort u allemaal rond de klok van half drie. Het dieren van de week. Ja. Uh, we, we, we, we hadden dit weekend uh, Manus uh, in de uh, uh, aanbieding. Want uh, alle andere honden die er zaten, dus, uh, het waren in totaal vijf stuks. Daar zijn vier van uh, uh, inmiddels of gereserveerd of hebben een thuis gevonden. Alleen Manus nog niet. Dus vandaar wederom aandacht voor Manus. Dat op dier van de week om half vijf. Het gedicht van de dag. Hadden we gisteren het slechtste gedicht van het jaar? Ja, hij was wel heel slecht. Hij door. was wel heel. Het was goed slecht, hè? Uh, goed ja. slecht, goed slecht. Maar vandaag zijn we heel actueel. En uh, de pakkende titel van het gedicht van de dag wordt. Het uh, is kwart voor vijf. Nou, menige één uh, weet nu wat ik daarmee bedoel, want om vijf uur gaat alles dicht. Hè? Ja, de lockdown, hè. Dus hoe actueel kunnen wij zijn? Gedicht van de dag kwart voor vijf. Uh, met de titel Het is kwart voor vijf. Zandvoortsnieuws in het kort hebben we natuurlijk ook. En we hebben uh, uh, tussen voor, ongeveer om kwart voor drie, tien voor drie hebben we een interview met uh, Floor Koper, de uitbater van de, het restaurant De Meerpaal. En we zijn natuurlijk benieuwd, uh, hadden we gisteren uh, een café uh, in de uitzending... hoe zij daarop reageren. En uh, nou gaan we eens kijken hoe uh, Floor Kuiper Koper met de meerpaal uh, gaat reageren op deze weer. Ja, het is echt weer een terugschakeling naar een situatie die er al eerder is geweest. Maar hoe hij zich daar de komende drie weken op gaat inspelen. Dat is ongeveer rond de klok van kwart voor drie, tien voor drie. Zoals de vaste luisteraars weten hebben, we tussen drie en vier hebben we natuurlijk ZFM in de regio... En uh, afgelopen vrijdag was het Black Friday. Ik heb daar niks mee. Heb jij daar wat mee? Helemaal niks. Nee, maar... En die aanbiedingen zijn ook een beetje nip hoor. Ja, maar in ieder geval een heleboel Haarlemmers hebben er wel wat bij. En uh, dat doen we in samenwerking met uh, NHTV. Hebben we een bijdrage over die Black Friday van afgelopen vrijdag. En uh, we gaan ook eens kijken wat uh, ja, evenementen uh, uh, uh, in diverse concertzalen... dan wel uh, uh, andere zalen wat voor coronamaatregelen... Uh, wat dat voor hun behelst. En daarvoor gaan we naar het patronaat. Ook daar hebben we een bijdrage van over. Als nog tijd over hebben, gaan we ook even naar Purmerend. Want ook sportscholen die zijn druk met aanpassingen omtrent uh, de nieuwe coronaregels. Dat allemaal in het tweede uur. Het derde uur hebben we natuurlijk uh, vaste items. Zoals er is om kwart over vier. Pit Report. We kijken even achterom naar vorige week. En we kijken natuurlijk even vooruit naar volgende week. Want als Max wint, als die wint kan hij dus wereldkampioen worden. We volgen natuurlijk voor u ook de voetbal-eredivisie... en voor het eerst gaan we eens kijken naar de standen... om rond de klok van tien over half drie... hoe de voetbal eh, van de gespeelde wedstrijden tot nu toe... en de nog eh, op de, om half drie begonnen wedstrijden... hoe de stand van zaken daar is. En als we nog tijd hebben, een stukje sport kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, je En wat hadden we een goede wedstrijd, hè, gisteren trouwens? Uh, ja, nou, 9-3, ja, hè? 9-3 tegen, ja. tegen Almere. Geweldige prestatie van uh, SV Zandvoort. Nou, wij zijn klaar voor Zandvoort op zondag. En we hebben de zin in. En uh, ja, straks uh, het laatste kwartier hè, om kwart voor vijf. Ik zorg dat hij precies om kwart voor vijf langskomt. komt. Every choice and step I make. Every word and breath I take You're the reason my world keeps turning Like the blood running through my veins Sunshine when there's only rain You're the reason my heart keeps learning Survives the highs and lows Sometimes that's how life goes But together I know We'll make it Dat het uh, aan het einde van dit jaar altijd wat kouder wordt, zou ik graag, natuurlijk, een graadje of vier. Uh, op dit moment hier in Zandvoort. Is het toch wel een fijne tijd, hè? De kerstplaten mogen weer gedraaid worden. En onder meer het uh, stemmen van de top 2000 gaat ook weer beginnen. Ja, dat is vandaag weer begonnen. Dus je kan weer bij uh, de collega's van Radio 2 laten we horen. welke plaat jij het uh, allerbeste vindt. De top 2000. NBA, to Satellites, you parasites hey, high. Now I gotta tell you that I've been down, I'm so low that I've hit the ground Single Days van Redbox en For America. Het is kwart over twee geweest, Sanford. Nogmaals een hele goede middag. We hebben het nieuws in het kort nu voor je. Ieder jaar op de laatste zondag in november... vindt de nationale Hanni Schaftherdenking in Haarlem plaats. De herdenking in de Groenmarktkerk in Haarlem... is zojuist begonnen om twee uur. En er was ook een kranslegging op de erebegraafplaats in Bloemendaal... en die was vanmorgen om elf uur. De boulevard Paulusloot in het zuiden van Zandvoort wordt op dit moment heringericht. Maar het is nog steeds onduidelijk welke kant de auto's en de fietsers straks op moeten rijden. De provincie wil zo'n 8 ton meebetalen aan de weg. Maar dan moeten er straks wel twee richtingsverkeer voor fietsers gelden. De vraag is welke rijrichting voor auto's dan het meest veilig is. Het leek allemaal in kannen en kruiken. Na lange discussies over bankjes en over het aantal parkeerplaatsen... kon de herinrichting van de Paulusloot doorgaan een fiets- en wandelvriendelijke boulevard... waar auto's te gast zouden zijn. Na een uitgebreid participatietraject met omwonenden... werd besloten om de rijrichting voor auto's niet te veranderen. Fietsers mochten in twee richtingen rijden. Het ontwerp werd aan de provincie gepresenteerd... en de subsidie van 8 ton leek op deze manier veilig te zijn gesteld. Het Zandvoorts College presenteerde onlangs de visies... voor de ontwikkeling van het Badhuisplein en entree in Zandvoort...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 voor de bouw, badhuisplein en entree vast te stellen... in de raadsvergadering van 21 december aanstaande. Afgelopen week werden bomen op de begraafplaats in Zandvoort gesnoeid... en onderhouden na een boomcontrole afgelopen zomer... bleek dat een deel van de bomen op de begraafplaats... een onderhoudsbeurt nodig hebben. Deze bomen zijn te herkennen met een rood-witte lintje... dat om de bomen is gebonden. Het onderhoud op de begraafplaats duurt een aantal weken... en overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. De gemeente Zandvoort steunt de internationale VN-campagne Orange the World en zegt nee tegen geweld tegen vrouwen. Vanaf 25 november jongsleden tot 10 december kleurt daarom het Van Venema Plein en de muziekkoepel op het Braadhuisplein Oranje. Ook zullen er oranje, orange, orange the World vlaggen in het dorp te zien zijn. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs nog meer. Meer dan 80% krijgt ooit te maken met straatintimidatie... en 45% maakt psychisch, seksueel of fysiek geweld mee. De actie scene Orange the World duurt, zoals gezegd, nog tot 10 december. De kaarten voor de Grand Prix voor volgend jaar zijn al uitverkocht. Het gaat hier om de kaarten voor de kwalificatie op zaterdag en de race op zondag. Uh, we zijn meerdere keren overvraagd al dus, woordvoerder Simon Keizer. Max Verstappen zal in het weekend van 2, 3 en 4 september 2022 weer gaan strijden om de grote prijs van Nederland op het circuit van Zandvoort. Dat zou hij dus gaan doen voor overvolle tribunes. En tot slot plaatsgenoot Aman, uh, Amado Vrieswijk, 25 jaar jong, is vorige week in het Franse Marseille wereldkampioen windsurfer geworden in de categorie freestyle.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 Dankjewel albert -Jan. Dat was het uh, nieuws in het kort. Nou, het zonnetje schijnt uh, inmiddels uh, hier in Zandvoort. Dus dat betekent uh, lekker uh, wandelweer. Even een uh, wandeling langs het Zandvoortse strand. En genieten natuurlijk van alles. Uh, al het moois wat het centrum van Zandvoort biedt. Zandvoort op zondag bij tot aan 5 uur vanmiddag. www.zfm-live.nl Kijk je live mee. Which witchy pussy speaks a magic word called Shad seven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 Als eerst hoor je op de zondagmiddag bij CFM het nieuws in het kort. En wil je het nieuws nog een keer nalezen? Dat kan uiteraard op onze eigen CFM app. Gratis te downloaden onder meer in de Play Store. Achteraan twee hits, als eerste T-Set en She Like Sweets. En daar weer achteraan deze van Ed Sheeran Jorder Shape of You. En daarmee is het half drie geweest. Hoog tijd voor het weer. Ik zie een klein zonnetje schijnen, Albert Jan. Ja, dat staat hier ook, ja. Oh, dan is het goed, Alleen het klein niet, maar goed. De bewolking, luisteraars en kijkers, heeft op deze zondag de overhand. En soms is een bui zelfs mogelijk. Maar ook de zon laat zich af en toe zien. Over het algemeen is het droog. Er waait een in kracht toenemende noorden tot noordwestenwind wind. En het wordt zes graden. Vanavond en vannacht is er een afwisseling van wolken en opklaringen... en het koelt af naar Waarden dicht bij het vriespunt. Morgen schijnt geregeld de zon, maar het komt ook tot enkele buien. Er waait een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 7. Dinsdag overheerst de bewolking en valt geruime tijd regen. Met maximaal 10 tot 11 graden is het ook weer een stuk zachter. Woensdag valt er eerst nog wat regen, maar in de middag breekt ook de zon door. Het wordt ongeveer 11 graden. En er waait een stevige westen tot een zuidwestenwind. En de rest van de week blijft het wisselvallig met dagelijks buien. De temperatuur gaat uh, weer wat omhoog, omlaag moet ik zeggen... en ligt rond 7 graden. Doordat het stevig waait, voelt het water koud aan... Aldus Rico Schreuder. Dankjewel, je Het weer voor de komende dagen. En gaat het op ons uh, ook nog sneeuwen? Want je bent nou voetbal aan het uh, kijken. En uh, daar sneeuwt het op dit moment. In Frankrijk sneeuwt het. Ja. En, uh, in Spanje sneeuwt het. Dus, uh, maar hier, uh, hier nog niet. Nog niet. En maar we gaan, gaan het ook niet krijgen. Dat voorlopig niet. Maar we gaan wel naar richting Friespunt. Dus wie weet moet er morgen gekrapt worden. Oeh, oké. Okay. Dankjewel voor het uh, weer. Voor de komende dagen. Dat was het weer. Zie en straks gaan we vanuit het uh, voetbal in Frankrijk ook naar het voetbal in Nederland toe. Daar hebben we het uiteraard over de Eredivisie. En we gaan uh, contact opnemen met Floor van uh, de Meerpaal. Want ja, vanmiddag om vijf uur dan, uh, gaan we in uh, kleine lockdown, om het zo maar even te zeggen. En hoe gaat uh, Floor van de Meerpaal daarmee oh, daar, uh, om? Dat hoor je straks uh, bij ons. Zandvoort op zondag, we hebben de zin in en zijn bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Met uiteraard buiten de informatie ook heel veel lekkere muziek. Waaronder deze van Sister Sledge en Thinking of You. De hebben heel veel grote hits gescoord, met name in de jaren 80. Zo ook de single die is juist zojuist hoorde: Thinking of You. We hebben het over Sister Sledge. We gaan naar de eerdere divisie toe en we beginnen met de afgelopen vrijdag. Toen werd er één wedstrijd gespeeld: NEC tegen SC Cambuur, daar hebben we het over. Eindstand van die wedstrijd, Albert-Jan 2 tegen 3. Ja, en mocht u dat nog niet in de samenvatting hebben gezien... dan raad ik u aan om vanavond even te kijken bij Studiosport. Want het was een hartstikke leuke wedstrijd. Goed, gaan we naar de zaterdag, uh, zaterdagavond, gisteravond... ontving Fortuna Sittard FC Groningen. Eklatante overwinning van Groningen, eindstand 1-4. Daar ben jij wel blij mee, denk ik. Nou, die hadden ze ook wel nodig, die punten. Daar, die hadden ze zeker <laughs> nodig, <laughs> inderdaad. Pek uh, Zwolle nam het op tegen RKC uh, Waalwijk. Eindstand van die wedstrijd. Gebeurde helemaal niks. 0-0. tegen En 0. Ja, er gebeurde wel wat. Pek kreeg zelfs een penalty. Ja, oké. Okay. En uh, die maar, ging hoog over. Heel hoog over. Heel, heel ja, heel hoog over. Kijk ja. omhoog was dat eigenlijk. Ja, kijk omhoog. Dan hebben we gisteravond ook nog Willem 2 thuis tegen Go Ahead Eagles. Eindstand 0-1. En vandaag is er al één wedstrijd gespeeld. En wat voor wedstrijd? We hebben het over Sparta-Rotterdam tegen Ajax. Het is de Amsterdammers toch weer gelukt. hè? Ze hebben gescoord 0 tegen 1. Maar slechts één doelpunt in L die wedstrijd. Lucky Ajax. Als, als de Tadic niet hadden gehad, dan was het 0-0 geworden. Goed, half drie begonnen thuis. FC Twente tegen Feyenoord. De tussenstand is momenteel nog 0-0. En de andere wedstrijd die vanmiddag om half drie gestart is... hebben we het over FC Utrecht tegen Herencles Amelo. Ook daar staat het nog steeds 0-0. Kwart voor vijf. Leuke wedstrijd staat er dan op het programma. SC Heerenveen ontvangt PSV. Dus we blijven wat langer bij om verslag te doen van die wedstrijd. Nee hoor. <laughs> tot vijf uur mogen we maar. Dus uh, kwart voor vijf uh, SC Heerenveen uh, PSV. En om acht uur... Ja, wie heeft het verzonnen? Die, die, dat tijdstip. Vitesse thuis tegen AZ. We blijven de wedstrijden voor je volgen hier bij Zandvoort op zondag. Nogmaals een hele goede middag. En straks gaan we naar de Haltestraat Gaan we naar de Meerpaal. Dus even kijken hoe uh, Floor Koper uh, omgaat met de nieuwe coronamaatregelen. Maar eerst onder meer Adele. There ain't no gold in this river.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 Leaving, you're on your own forever. It's not this. We houden op de zondagmiddag bij uh, CFM. Ja, dat is John Anderson en and Hold On To Love. En net uh, tijdens het weerbericht hadden we het trouwens over een klein zonnetje. Althans, ik had het over een klein zonnetje. Maar het is inmiddels een grote zon geworden, Albert-Jan. Want hij uh, schijnt uh, lekker. en uh, Het is uh, lekker warm op dit moment in de studio van uh, CFM aan de Tolweg 10A. En van die warme studio gaan we over uh, naar de Haltstraat. Want... Uh, daar zit de uh, visrestaurant uh, De Meerpaal. En uh, we gaan uh, schakelen met uh, Floor Koper. Goedemiddag uh, Floor, welkom in de uitzending. Ja, goedemiddag, dankjewel. Ja, want uh, vanmiddag uh, gaat de lockdown om uh, vijf uur in... en uh, mag het restaurant uh, niet meer open zijn. En uh, we zijn uiteraard heel benieuwd hoe jij daarmee omgaat. Albert-Jan uh, gaat uh, daar een paar vragen over stellen aan je. Ja, nou, laten we het verhaal beginnen. Ik reed gister, gisteravond langs, uh, langs, de, de, langs je zaak... en toen zag ik nog gezellig wat mensen aan tafel zitten... en ik, toen dacht ik ja. van, ja, dat gaat vanaf zondag natuurlijk veranderen. Uh, had je dit aanzien komen? Nou ja, aanzien komen... Uh, iedereen wist wel dat er wat ging gebeuren en dat er uh, weer regels zouden komen. Maar dat de horeca weer zo uh, te pakken wordt genomen, nou, nee. Dat tot acht uur, dat was prima. Het was natuurlijk niet uh, zaligmakend, maar je kon geld verdienen, het licht branden en je had wat te doen. Maar met dit, wat moet je ermee? Ik bedoel, we zijn een visrestaurant, geen lunchroom. Nee. Uh, dus, uh, nou ja, dat betekent dus, uh, ja, uh, ja je, je hebt er niks aan, want om vijf uur uh, ga je dicht. Hoe, hoe, hoe ga jij om met, je, met de, het management van de zaak? Uh, nou, uh, ik heb mezelf gestort op Instagram. en Zo! E ja, <lacht> ja, ja, ja, daar gaan we de tijd mee. <lacht> en uh, daar uh, gaan we ja, de menu's op plaatsen. We gaan vanaf volgende week vrijdag, zaterdag en zondag gaan we om twaalf uur open tot vijf uur. En dan kunnen de mensen een uh, lekkere brunchje als ze dat willen. Ja, je kan nergens meer eten. Dus als je warm wil eten buiten de deur... dan zal je dat toch in die tijd moeten doen. Ja. Dus ik hoop dat de mensen dan komen. En ja, voor de rest gaan we afhaal doen. Een uh, soort viswinkel uithangen, zeg maar. Ja, maar ik bedoel... wat ik, wat ik, wat ik als po zeer positief ervaar... is dat, dat er de meerdere ondernemers uh, op zoek gaan naar... de regels zijn er. Hoe kan ik daarop inspelen en alsnog toch uh, mijn gasten op enige manier tegemoet komen. Ook jij doet daar dus nu al mee op de vrijdag, zaterdag en zondag. Ja, ja dat, uh, dat zijn wel de, de visdagen, zeg maar. Ja. Dus ja, uh, je moet toch roeien met de riemen die je krijgt. Of ja. die je hebt. En uh, ik zie geen andere oplossing dan dat maar te doen. En dan af te wachten, maar dat duurt geen drie weken hoor. Dat wordt wel langer, denk ik. Ja, dat hoor ik uh, meerdere zeggen. Ik, ik, hoop altijd, ik, ik hoop nog steeds te, wellicht tegen beter weten in dat het over drie weken weer wat, in ieder geval qua openingstijden weer wat verruimd wordt. Zodat ja. je toch weer gasten aan tafel kan uh, in je zaak kan ontvangen. Nou, dat hopen we wel. Want uh, het is ons, wel ons beroep natuurlijk om de mensen een gezellige avond te bezorgen. Ja. En dat, ja, dat kan gewoon niet. En ja, het is gewoon het. Uh, de loorgang van, uh, van de hele horeca, zeg maar. Ja, Floor, even een andere vraag. Was jij al bezig met uh, de voorbereidingen voor uh, de kerstperiode? Uh, uh, ja, in principe wel natuurlijk. Ja, en hoe ga je daar nou uh, mee om? Het, uh, je, je hebt natuurlijk enorm veel onzekerheid over uh, wat er uh, na die uh, drie weken gaat gebeuren. Of ja. verwacht ik inderdaad uh, hetzelfde als wat, wat jij verwacht, dat dat uh, na drie weken niet, uh, niet voorbij is. Maar kan je gewoon, of ga je gewoon door met de voorbereidingen of heb je daar een, een soort aan aanpassing op uh, gezet? Nou, sowieso aanpassingen. Uh, we hebben de reserveringen die we hebben staan, die uh, laten we gewoon staan. Ik neem wel contact op met de mensen. Uh, dat ze ook weten van dat wij niet weten waar we aan toe zijn in ja. En uh, vragen wat ze dan willen kijken. Uh, we kunnen natuurlijk eerste en tweede kerstdag gewoon lekker een kerstbrunch gaan doen. En dan moet het maar op die manier als we wel dicht zijn. Ja, het is niet anders. Nee. Even, even terug in de geschiedenis. Uh, als je nou... Uh, je kan dat natuurlijk een beetje cijfermatig uh, analyseren. Je hebt, je, we hebben, je hebt eerder in zo'n soort lockdown situatie tere, uh, te, gezeten. En ook uh, ge, ja. met, met afhalen uh, gefunctioneerd. Je hebt daarna, daarnaast ook erge pieken gehad toen het allemaal uh, wel open kon. En ja. uh, hoe kijk je nou ja, de, terug op de tijd tot nu toe? Nou, afhalen en wegbrengen hebben wij sowieso niet gedaan. We zijn gewoon allemaal de, al die tijd gewoon dicht geweest. Ja. <coughs> ja, verse spullen, hoe moet je dat inkopen? Dus, maar ik heb nu gewoon uh, goede afspraken gemaakt met de leveranciers en uh, we kunnen gewoon per dag. En dan heb je gewoon elke dag verse spullen. En uh, ja, hoe we het gaan invullen, weet je. Er is niemand die het antwoord heeft. Nee. Er is niemand die kan zeggen, we gaan het zo doen en dit gaat gebeuren. Dat weet je niet. Je kan alleen maar hopen op, een uh, beetje incalculeren en afwachten. Dat is het enige wat je kan doen. Ja, dat, dat, dat klopt. Maar uh, je, hebt, je hebt de afgelopen periode, toen de regels wat versoepeld waren... en dat was in die, ja. in, in die vakantieperiode, uh, in de zomervakantie... heb je het wel ja. razend druk gehad. Ja, verschrikkelijk druk. Ja. Meer, meer dan, de, ja, meer, meer, ja, ik wil niet zeggen meer dan dat je, dat je lief was, maar je, het kwam allemaal heel gecentreerd in één keer met bakken naar binnen, om het zo maar eens te zeggen. Uh, ja, het was uh, alsof de mensen gewoon uitgehongerd heel, waren heel blij waren dat ze eindelijk weer wat konden. Ja. En uh, dat hebben ze laten weten ook. En ik moet zeggen, ik heb echt genoten van de zomer en van de gasten. Het was gewoon heel gezellig in het dorp. Er waren geen narigheden. Het was gewoon top. Ja. Het was op top geregeld door de gemeente met die terrassen, et, et cetera. Dat was echt helemaal goed gedaan. Hebben jullie daar al een evaluatie op gehad trouwens? Op dat uh, beleid van uh, de uitbreiding van uh, de terrassen. En weet je of dat er uh, weer uh, gaat, uh, gaat komen in de nabije toekomst? Uh, zover ik begrepen heb bij de laatste vergadering waar ik bij was, want er was er nog één toen ik op vakantie was, uh, dat het uh, volgend jaar weer gewoon hetzelfde gaat gebeuren. Dat zou mooi zijn. Dat zou heel mooi zijn, want het geeft een hele gezellige uitstraling aan het hele centrum van Zandvoort. Al die terrasjes, al die mensen, ik bedoel elk zichzelf... Badplaats noemen de badplaats, moet ik maar zo zeggen. Die heeft zoiets. Maar de mensen kunnen flaneren, gezellig kunnen zitten, eten, drinken, et cetera. Zeker, maar de komende weken zit dat flaneren en dergelijke er helaas niet in, Floor. En ga jij het met afhalen doen bij de Meerpaal? Hoe kunnen mensen met jullie contact opnemen daarvoor? Uh, nou, uh, hou sowieso Facebook in de gaten. Uh, Instagram gewoon de Meerpaal. En uh, de meerpaar Zandvoort dan natuurlijk. En uh, daar ga ik uh, alles op zetten wat we gaan doen. Ze kunnen ons bellen vrijdag, zaterdag, zondag. We zijn er vanaf 11 uur, half 12 denk ik. En dan kunnen ze bellen en vragen stellen en dan kan ik laten zien wat we hebben. Uh, ik leg minuutjes neer buiten. De mensen kunnen dat meenemen, kunnen dat zien. Dat soort dingen gaan we doen, een beetje flyeren misschien. Nou. Dat zijn allemaal van die dingetjes die door mijn hoofd heen gaan. Maar in ieder geval, je, je anticipeert op de regels. Je, je blijft toch je gasten uh, uh, bedienen op een andere ja, manier, is, dankzij ja. die regels. Maar je, je, je, je blijft wel doorgaan tot vrijdag, zaterdag en zondag. Op een andere manier, ja. ik zou zeggen, hou dan uh, in ieder geval voor de luisteraars en de kijkers... de Facebookpagina van de Meerpaal in de gaten. En er kan eventueel menus worden afgehaald. Heb ik het zo goed samengevat? Helemaal goed. Oké. Okay. Nou, we wensen je veel wijsheid de komende drie weken en ik hoop dat je na drie weken weer uh, wat langer open mag. Nou, laten we het hopen voor heel Nederland dat dit eindelijk eens een beetje vermindert en dat we allemaal weer een beetje normaal leven kunnen leiden. Inderdaad. Oké, okay, Floor. Hartstikke bedankt. Vijf dagen, jongens. Is gelijk. En wellicht tot ziens. Oké, okay, Floor. Dankjewel, dankjewel hè. En, en tot de volgende keer. Fijne zondag verder. Hoi. Dat was uh, Floor, inderdaad, uh, van uh, de Meerpaal uh, hier aan de Altestraat uh, in Zandvoort. Hij gaat zich met name bezighouden voor jullie dan uh, met het uh, afhalen. Dus uh, ook dat wordt mogelijk bij de Meerpaal. En wij zijn er uh, het volgende uur weer met het uh, tweede uur van Zandvoort op zondag. De laatste voor het nieuws en weer is van Prins. En 1999, graag tot zometeen.